11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Hoe lang houdt Obama zijn poot stijf in het conflict over de government shutdown? Een karakter zo over de 42e president van de Verenigde Staten. Nu het NOS-journaal met Jan van den Putten. De Eerste Kamer debatteert vandaag over de pensioenplannen van het kabinet. Het is de vraag of de voorstellen voldoende steun krijgen. De coalitie van VVD en PVDA heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Eerste Kamervoorzitter Broekers zegt dat de eindtijd van het debat... staat gepland voor 11 uur vanavond, maar het kan zomaar anders zijn. Als het kabinet op een gegeven moment denkt van... misschien is het verstandig als we het aanhouden... en we vragen om schorsing van het debat... Ja, dan gebeurt dat. Ja, misschien zijn we om zes uur klaar, dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. Volgens de plannen wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd van 2,25 naar 1,85 procent. Omdat de meeste mensen in de toekomst langer doorwerken, zouden ze langer kunnen sparen voor hun pensioen. Als de plannen niet door de Eerste Kamer komen, is dat een forse financiële tegenvaller voor het kabinet. De Russische president Vladimir Poetin wil excuses van Nederland... voor de arrestatie van een Russische diplomaat in Den Haag. Poetin zei dat tijdens een Aziatische top op Bali... meldt het Russische persbureau Ria Novosti. In Moskou werd vanochtend al de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen... vanwege het oppakken van die diplomaat. Die werd dit weekend enkele uren vastgehouden... omdat zijn buren geklaagd hadden over de manier waarop hij zijn kinderen behandelde. De relatie tussen Nederland en Rusland staat al onder druk... wegens de arrestatie van twee Nederlandse actievoerders... aan boord van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Dat schip voer onder Nederlandse vlag. De regering wil dat de Russen de demonstranten en het schip zo snel mogelijk vrijlaten. De fabrikant van de FIRA, Ansaldo Breda, krijgt geen inzage in drie technische rapporten. Aanleiding van die rapporten besloten de NS en de Belgische spoorwegen om te stoppen met de Italiaanse hoge snelheidstreinen. Het gerechtshof in Amsterdam wees de eis van Ansaldo Breda af. Volgens het Hof zijn de rapporten voor intern gebruik en bevatten ze mogelijk bedrijfsgevoelige informatie over de NS en de Belgische spoorwegen. In Utrecht is het PvdA-gemeenteraadslid Bert van der Roest opgestapt. Hij wordt ervan verdacht dat hij 40.000 euro heeft verduisterd van de straatkrant, het Utrechtstraatnieuws. Van der Roest was penningmeester van de krant, die door daklozen op straat wordt verkocht. Volgens voorzitter Snets van Straatnieuws deed van der Roest privébetalingen met de pinpas van de straatkrant. Zo wilde hij een theaterprogramma maken over de dementie van zijn moeder, zegt Snets. Prachtig stuk, heel integer programma. En echt, echt ontroerend. Daar is hij al een jaar mee bezig. en Hij zei dat hij dat hij productiekosten nodig had om op te starten en dat hij dat later van plan was weer terug te betalen. Maar ja, dat is er helaas niet van gekomen. En Straatnieuws wil nu dat hij de 40.000 euro volledig terugbetaalt. Voor de Nederlandse kust is vorige maand een bijzondere vis gevangen, een sidderog. Volgens natuurcentrum Ecomare is die zeer zeldzaam in Nederlandse wateren. Sidderogen wekken elektriciteit op om hun prooi te verdoven. En als ze worden aangevallen kunnen ze stroomstoten afgeven tot 200 volt. De sidderog werd gevangen door een visserschip en is 45 centimeter lang. Dan is weer nog bewolkt, af en toe zon en het wordt 17 of 18 graden. Vanaf morgen flink wisselvallig met regen, veel wind en een graad of 12. Het Europees Parlement stemt vandaag over strenge anti-tabakswetten. Hoort u zo meteen meer over. Het geschreven woord. Het is de levensader van elk bedrijf. We verspreiden woorden, we slaan ze op en bezorgen ze. Neem printen in kleur.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 nu, tijdelijk bij I Opticians alle brillen van meeste ontwerpers als Mark Jacobs en Michael Kors. Met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. I Opticians. Meer oog voor jou. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. In Amerika houden beurshandelaren de adem in. Precies een week geleden draaide de overheid de geldkraan dicht... en volgende week donderdag gaat het land technisch failliet... als er geen overeenstemming komt over het schuldenplafond. Die strijd tussen democraten en republikeinen... kan de Amerikaanse economie de kop kosten. Maar hoe zit het met Obama zelf? Heeft hij het juiste karakter om dit conflict de baas te kunnen? Zometeen een profielschets. Met Jasper van 14 uit Oude Pekelaar gaat het nu prima... Hij is door specialisten goed geholpen met zijn gedragsproblemen. Maar hoe gaat het straks met alle Jaspers... als de geestelijke gezondheidszorg naar de gemeentes gaat? De Tweede Kamer praat er morgen over. Wij vandaag met Jasper. En fraudeurs mogen nooit meer een bankrekening krijgen... vindt de stichting Fraude Help Desk. De Consumentenbond is het daar niet mee eens. Niemand mag verstoken blijven van een rekening. U hoort het al, debat daarover. En wij zijn ook in hardnekkige mistgebieden goed bereikbaar. Surf naar de gids .fm. Het Europees Parlement stemt vandaag over een enorm pakket aan anti-rookmaatregelen. Zo moet het moeilijker worden om aan rookwaar te komen. Nou hoor ik u roepen: de EU moet zich niet met roken bemoeien. Waar of niet waar? Nee, We dat is absoluut niet waar. <laughs> Gerben-Jan Gerbrandi, hij is Europarlementariër voor D66. Goedemorgen, meneer Gerbrandi. Goedemorgen, meneer Meurders. Er ligt een enorme stapel wetten en amendementen klaar voor stemming. Wat zijn de belangrijkste maatregelen? um, de belangrijkste maatregelen is dat wij bijvoorbeeld smaakjes in sigaretten willen uh, verbieden. Uh, sigaretten die naar aardbeien smaak, smaken om het voor jongeren makkelijker te maken om te beginnen met roken. Um, regels over de verpakkingen, dat we geen hippe kleine pakjes willen uh, die roken heel cool maken. En uh, we willen nieuwe producten zoals elektronisch, uh, elektronische sigaretten, die willen we ook uh, op de juiste manier reguleren. Dat zijn de belangrijkste elementen. En wat heeft u zelf ingebracht? Nou, ik heb zelf ook ingebracht om um, shisha-pennen te verbieden. Um, want ik vind dat een, uh, een apparaatje wat bedoeld is om het roken... onder echt jonge kinderen, 10, 11, 12 jaar, uh, ja, cool te maken. En op zich zijn die shisha-pennen zelf ongevaarlijk. Maar het is een, uh, een hele makkelijke stap op weg naar het echte roken. Er zit er gewoon en een waterdamp en... in, en dan komt er gewoon een beetje, ja, het lijkt op rook wat eruit komt. Ja, klopt. Maar aangezien driekwart kwart van uh, alle rokers... voor hun achttiende beginnen... Um, is het heel essentieel dat we proberen te voorkomen... dat jonge mensen beginnen met roken. En die Sisha-pen speelt er wel een belangrijke rol in, helaas. En die sigaretten met smaakjes gaan dus weg. Ook die mentelsigaret, waar veel over te doen is geweest? Ja, sigaretten vallen daar ook aan. Uh, ook onder. Het is, het is moeilijk om daar uiteindelijk ook onderscheid in te maken. Um, kijk, we moeten ons wel realiseren... Het, uh, roken is de belangrijkste... Uh, doodsoorzaak in Europa. 700.000 mensen in Europa overlijden vroegtijdig uh, door tabak. En um, ja, ik vind dat als D66er dan ook een hele goede reden om daar, uh, om daar iets aan te doen. Niet om de rokers van nu te gaan pesten, maar vooral om te voorkomen dat uh, jonge mensen starten met roken. Waarom is dit eigenlijk een taak van de EU? Um, nou, om verschillende redenen. Allereerst, zoals ik al zei, het is de belangrijkste oorzaak uh, van vroegtijdig overlijden. Dat vind ik uh, al voldoende reden voor Europa om zich er tegen, aan te bemoeien. Daarnaast gaat het... Uh, we hebben in Europa een, een, een interne markt. Eén markt voor alle producten. En we moeten dus uh, gezamenlijke regels hebben waaraan producten moeten voldoen... om op die markt verkocht te kunnen worden. En dat geldt ook voor, uh, voor tabak. Net zoals dat voor voedsel geldt, voor elektronische apparatuur, voor wasmeten... Middelen. Dat heeft ook te maken met eerlijke concurrentie. En dat geldt dus ook voor tabaksproducten. Maar vervolgens zullen de lidstaten dus hun wetgeving moeten gaan aanpassen. Hoeveel ja, tijd nou, krijgen ze daarvoor? Nou, daar kan zo twee jaar overheen gaan. Uh, zoals bij veel Europese wetgeving moet dat omgezet worden in nationale wetgeving. En dat geldt ook voor deze richtlijn. En dan moet bijvoorbeeld Bulgarije zelf gaan toezien op de handhaving. Gaat dat wel goed? Ja, dat gaat, over het algemeen gaat dat vrij goed. Um, het wordt een, gewoon een nationale wet op het moment dat het uh, is omgezet in uh, nationale wetgeving. Dus um, ja, dat is net als met alle andere wetten gewoon aan de lidstaten om te zorgen dat dat wordt uh, nageleefd. En we hebben uiteraard wel een Europese commissie die daar ook nog op let of dat wel op de juiste manier gebeurt. Is er eigenlijk veel druk op u uitgeoefend door de tabakslobby? Nou, redelijk wat. Um, sowieso leeft dit debat heel sterk. Ik hoorde net dat de website van het Europees Parlement uh, is gecrashed... doordat er te veel mensen probeerden om uh, op de site te komen vanwege de tabakswetgeving. Maar er is ook vanuit de tabaksindustrie, overigens ook vanuit volksgezondheidsorganisaties... heel veel uh, druk geweest om hier de juiste beslissingen te nemen. En kunt u voorbeelden geven van de manieren waarop de tabakslobby u heeft geprobeerd te beïnvloeden... op de een of andere manier dan? Nou ja, wat ik, wat ik zelf een vervelende benadering vond was dat ik een hele stapel briefkaarten kreeg van werknemers in de tabaksindustrie. Met de hand geschreven emotionele pleidooien om toch vooral hun baan niet in gevaar te brengen. Ja, dat vond ik eigenlijk te ver gaan, want uh, als politicus uh, moet je een, een afweging maken. En uh, ja, ik vind 700.000 doden in Europa, vind ik uh, toch wel een, uh, een heel groot probleem. Succes ermee vandaag met uh, al die wetsvoorstellen die aan de orde komen... en de stemming daarover. D66, uh, uh, Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandi. Wat gaat er eigenlijk gebeuren als het budget voor de jeugdzorg... bij de gemeentes terechtkomt, zoals het kabinet wil? Morgen wordt erover gesproken in de Tweede Kamer. Jeugdinstellingen vrezen met grote vrezen. Is er dan bijvoorbeeld nog genoeg geld om kinderen die dat nodig hebben... naar de jeugd-GGZ te laten gaan? Hoe gaat het dan bijvoorbeeld met Jasper uit Nieuwe-Pekela... die geholpen is door GGZ-jeugdinstelling Molendrift? Verslaggever Robert-Jan Boy zocht hem op. Hallo? Hallo? Hallo. Jasper? Ah, je bent daar. Ja. Hoi, Robert-Jan. Jo, je bent lekker bezig met een hengel in de schuur. Ja, daar ben ik even mee bezig. Ja. Uh, omdat vissen uh, een van mijn favoriete sporten ja? is. En wat doe je nou met de hengel? Je filmt een beetje aan het topje. Ja, uh, mijn top is uh, kapot gegaan bij het uh, vangen van een snoek. Oh. En nu heb ik andere onderdelen van een hengel die kapot is gegaan. En die zet ik ja? er weer uh, opnieuw op. Zodat ik rustig door kan vissen. Heb, ja. deze hengel die heb ik van een vriend van mij gekregen. Die ja. nou, nou, niet een, weet je, een jonge vriend, een oude vriend. Ja. En die is overleden. Hmm. Hmm. Een paar maanden geleden. Hmm. Maar heb je dan een grote snoek gevangen? Uh, ja, die snoek was 80 centimeter. Ja. En ongeveer 2 kilo, kilo. Goedemorgen. Ja, dat was maar, een... Lichtsnoek. Daar ben je wel een specialist volgens mij, want ik zie hier op een kastje hier in de schuur allerlei uh, dobbers staan. Uh, deze huh? grote garage is van mijn vader. Oh. En mijn kleine garage die staat ernaast. Oh. Als u eens wilt. Oh, kijk, daar zijn ook allemaal, allemaal werphekels in een hoesje. Ja. Hier een paar lieslaarzen. Ja, die zijn allemaal van mijn vader. Mijn apparatuur die staat, uh, kijk, mijn Buitenboordmotor. Motor. Buitenboordmotor. Ja, we. We zitten hier in Nieuwe Pekelaan, maar is hier dan uh, zoveel water in de buurt? Ik zag ja. wel hele knusse grachtjes en... Uh... Uh, Pekel de Diep. Ja? Verderop zit een heel groot meer, vlakbij bij uh, oh, vlak ja. In Wijk. Dan heb je in Om de Wijk nog het gemal. Oh, water genoeg. Ja, water genoeg. Kijk, dit is mijn eigen garage. Het staat heel ah. vol. Kijk, een klein hokje aan de zijkant. Ja. Leefnetten, Leefnetten. hengels, ja. Karretje, karretje, molentjes. Ja. Haken? Ja. En dan kom je net van school, geloof ik, hè? Uh, ja, ik ben al even thuis. Hoe was het? Net zoals altijd, school is informatief. Zoals ik het zeg. Uh, nou ja, dat is ieder geval een goede instelling, ja. denk ik. Hè? Ja. En ben je nog uh, op de molendrift geweest toevallig? Nee, toevallig niet meer. Ze hebben mij heel veel geholpen. Ja? Ik ben overal vanaf. Ja? Hoe, hoe hebben ze je geholpen dan? Uh, om, ze gingen eerst kijken waar ik het probleem mee had. Ja. En dan gingen we samen... Mijn, het, begeleider en ik gingen bekijken wat ik, uh, wat mijn. Pro, uh, wat, hoe het probleem kon oplossen. Wat was het probleem dan? Uh, uh, dyslexieproblemen, concentratie, uh, woedeuitbarstingen en ga zo maar door. Je was heel druk in de klas? Ik was heel druk in de klas. Meteen razend. Dus om heel sommige snel. kleine dingen. Om sommige hele kleine dingen zelfs. Ging je tegen dingen schoppen dan of zo? Hoe uitte zich dat? Wat gebeurde er uh, dan? Schelden, vloeken. Ja. Slaan, schoppen, ja. gooien met stoelen. Kortom, dat kon niemand uh, ontgaan. Nee. En toen? Uh, nou, toen heeft uh, mijn begeleider heeft mij geholpen met allemaal dingen. Om ja. te zorgen dat ik rustiger werd. Concentratie ging weer omhoog. Ja. Wat voor. En om eigenlijk in plaats van mijn, de dingen, jongens die mij nou, een beetje boos maakten, ook wel pesten. Ja. Maar je dan te accepteren hoe ze zijn. Ze zijn pesters, dat zijn ze en dat blijven ze. Ja, ja. En daar ben ik dan mee akkoord cool gegaan. En hoe ben je dan geholpen? Hoe ging dat met medicijnen? Of uh, uh, gaat dat met, uh, met, met, met boeken of met gesprekken? Hoe, ga, hoe ging dat dan? Met gesprekken. Heel diepgaande gesprekken. Heel diepgaand? Heel diepgaand. Hoe diep? Niet zo van helemaal binnenin je kruipen... en dan kijken wat mijn situatie was. Gewoon... Door blijven vragen. Totdat ze e eindelijk iets hebben waar ze mee kunnen vooruit gaan. Wat vond jij bijvoorbeeld een hele goede vraag? Waarvan je zegt van hey, dat wordt nou typische vraag? Daar kom ik verder mee. Uh, poeh, dan vraag je mij wat. Uh, ja, dat is ook een diepe vraag. Ja, <laughs> ook een diepe vraag, dat klopt. Uh, nou ja, als je niet Waarom opkomt. reageerde je het zo af? Waarom reageerde je zo en niet zo? Dat vond ik de diepste vraag die ze me altijd stelde. En is het nou helemaal uh, opgelost? Ja. Het is helemaal opgelost. Ja. Ik weet nou wat ik moet doen. En heb je nou de indruk bijvoorbeeld dat de juf het zelf ook had kunnen oplossen? Of andere bekenden hier uh, in de buurt? Uh, Kortom, ja, Mijn niet... ouders konden mij altijd Ja. Mijn begeleider van Molendrift die stond altijd voor elkaar. Had je het zonder die begeleider gekund van Molendrift? Uh, ja, maar daar was ik er op een andere manier bij gekomen. En zak ik waarschijnlijk een klein beetje op de rebound. Als u kent wat de rebound is. Nee. De rebound is een school voor kinderen die zich heel erg misdragen hebben. Oeh, dan was het een beetje fout gelopen. nou was zeggen. het een beetje fout gelopen, ja. ja. Zeg, maar hoe oud ben je nu? Ik ben nu 14. En wat wil je later worden? Uh, kok. Ik weet nog niet waar. Ja? Of op welk ding. Maar ik heb gewoon drie keuzes. Of op een restaurant, of op een cruise, of op een schip, of in het leger. Dan wordt jouw favoriete gerecht, neem ik aan, vis. Hoe is u het? Nou ja. <laughs> Jasper 14, uit nieuwe Pekela. Die komt u misschien straks wel tegen in een visrestaurant. Met hem gaat het goed, dankzij deskundige hulp. Als gemeenten straks de jeugdhulp op een bordje krijgen, is het nog maar de vraag of er voldoende kwaliteit geleverd kan worden. Al dus de jeugdinstellingen die erover gaan. De Gids. FN. So here's the bottom line: I'm always willing to work with anyone of either party to make sure the Affordable Care Act works better, to make sure our government works better. I'm always willing to work with anyone to grow our economy faster or to create new jobs faster. But one faction of one party in one House of Congress, in one branch of government, Obama, die vorige week zei dat hij altijd bereid is om zich in te zetten... voor een beter werkende overheid, een beter werkende zorg en een economie. Maar er is één partij die zich hier voortdurend tegen verzet. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontstaande situatie. Met andere woorden, het zijn met name de uiterst rechtse Tea Party-leden... onder de Republikeinen die de schuld zijn van de shutdown. Overheidsgebouwen, musea, nationale parken die dichtgaan... en ambtenaren die naar huis. Gaan. Zijn. Maar in hoeverre is de padstelling tussen de Democraten en de Republikeinen te wijten aan Obama zelf? U hoort een krakte van de 44 ste president, wat is die van de Verenigde Staten, en die wordt verbaal getekend door Amerika-deskundige Kirsten Verdel vanuit de studio in Den Haag. En Bram Boxoor, en directeur van de Stichting Atlantische Commissie, hij zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Verdel, u heeft Barack Obama een levende lijven kunnen ontmoeten. Welke indruk maakte hij toen op u? Um, de eerste indruk die hij op mij maakte... en dat was tijdens de campagne in uh, 2008... was dat hij iemand is die heel erg professioneel overkomt. Uh, dat merk je aan alles, dat straalt hij ook uit. Hij is, uh, heeft een soort afstandelijkheid uh, in hem waardoor je het gevoel krijgt dat je niet te dichtbij mag komen. En ik vergelijk het altijd met uh, de campagne van uh, Robert Kennedy... voor het presidentschap in 1968, uh, vijf jaar na de moord op zijn broer. Daar zijn foto's en filmpjes van bekend dat hij door straten rijdt in een open auto... waar duizenden mensen dan proberen een glimp van hem op te vangen... en hem letterlijk de kleren van het lijf scheuren... waarbij hij in die campagne tot drie keer toe zijn schoenen is kwijtgeraakt. En dat was omdat mensen ook aanvoelden dat hij het wel toestond... om Mensen dichtbij te laten. En bij Obama is dat niet zo. Je zag in die campagne van 2008, de gigantische mensenmassa's... en die konden ook bij heel veel van die bijeenkomsten... echt dichtbij komen en hem aanraken. Maar dat deden de meeste mensen niet... omdat ze gewoon aanvoelden dat hij dat niet zou waarderen. Professioneel afstandelijk, zegt Juist, hij. Juist, ja. Meneer Boxer, bent u het eens? Nou, ik heb kaartesuit. een iets ander beeld van hem. Um, dat gaat terug tot 2004... toen ik hem heb ontmoet met een groep Nederlandse journalisten... tijdens een studiereis die ik had georganiseerd. Hij was toen in Chicago in, in zijn, zijn kerk... En daar kregen we een, een kwartiertje met hem. Uh, dat vond hij erg plezierig, dat merkte je. En uh, het was een hele intieme bijeenkomst eigenlijk. waar Met z'n uh, tienen, elf of iets dergelijks. En daar hebben we gedurende een kwartier, zoals ik zei... heel informeel met elkaar uh, zitten praten. Informeel natuurlijk wel over belangrijke zaken. Als Hij was toen in de race voor een senaatszetel. En dat, uh, ik vond hem eigenlijk ik vond hem indrukwekkend toen. Uh, je merkte onmiddellijk dat hij, uh, dat hij veel warmte uitstraalde... Enorme persoonlijkheid en een, uh, een krachtige taal sprak hij ook. Dus eigenlijk een iets ander beeld dan, uh, dan ik zo net hoorde. Obama is bezig aan zijn tweede termijn. Hij heeft in de eerste termijn heeft hij de gezondheidszorg fundamenteel veranderd... met de Obamacare, dat is een grote prestatie. je had niet iedereen verwacht. Waarom lukt het hem dan niet om die shadow te voorkomen? Waarom is dat niet gelukt? Ja, dat is lastig te beantwoorden. Dat heeft een beetje te maken... Eh, ik vind het moeilijk om echt een, een duidelijk beeld van hem te schetsen. Eh, want hij, hij representeert zoveel kanten eigenlijk van een presidentschap. Eh, ik vind hem eh, op binnenlands gebied... vind ik hem eh, te vaak kijken naar eh, steun in de publieke opinie. Ik vind hem vaak niet zo heel erg kordaat eh, handelen. Um, hij heeft, uh, naar mijn smaak heeft hij in zijn eerste termijn heeft hij die zaken een beetje laten liggen. Wat betreft Obamacare. Toen had hij een meerderheid in, uh, in beide huizen. En had hij het uh, door kunnen zetten. Hij heeft te lang gewacht daarmee. Ja. En dat tekent wel een beetje de, zijn optreden op dit moment vind ik. Mevrouw Verdel, mee eens? Dat lange wachten, dat herken ik helemaal. Um... Obama staat, hij is bek hij staat bekend als een intellectueel, als een denker. Iemand die uh, wikt en weegt. En dat vaak ook heel erg lang doet. Sommigen zeggen ook, en daar zit ik zelf ook bij, dat hij vaak te lang wikt en weegt. Dat hij te lang probeert om uh, mensen uh, om de tafel te krijgen. Ja, en in de Amerikaanse situatie is dat natuurlijk ja, vrijwel ondenkbaar op dit moment. Omdat de Republikeinen bijna per definitie tegen alles zijn waar Obama voor is. En, hij, ja, ik zeg altijd. In Nederland zou Obama niet meer staan in de politiek. Want hij is natuurlijk de polderaar puur zang die altijd probeert om uh, compromissen te sluiten. Maar in Amerika op dit moment heeft hij te maken met een Republikeinse partij waar geen redelijk gesprek mee te voeren ja. valt. Nou ja, Wat dat betreft is het een, een beetje een on-Amerikaanse president zou je kunnen zeggen. Ja. Omdat hij inderdaad uh, zo'n zo mediatorrol speelt en veel minder uh, de standvastige First man is die maar nu houdt hij zijn poot stijf. Is dat dan wel verstandig? Nou, maar ook hier weer eh, kijkt hij heel, heel erg naar de cijfers in de publieke opinie. Hij kijkt hoe het balletje rolt. En dan handelt hij. En hij ziet nu duidelijk dat, eh, en ik denk ook wel terecht... dat die eh, Tea Party eh, meer in deel de schuld krijgt van de ontstaande situatie... En daar kan hij natuurlijk wel uh, gaar mee spinnen. Hè? Volgend jaar zijn er verkiezingen. Dus dat calculeert hij dan ook wel weer heel ernstig in. Want hij is vastberaden. Hij zegt we gaan niet onderhandelen... om de dreiging van een economische catastrofe. Zeker. Dat moet hij natuurlijk ook wel zeggen. Hij kan natuurlijk niet zeggen van nou we zullen wel zien hoe het loopt. Dat wordt natuurlijk ook niet geaccepteerd. Mevrouw Verdel, op 17 oktober moet het Amerikaanse congres beslissen... of het schuldenplafond opnieuw wordt opgehoogd. Dus dat de VS nog meer mogen gaan lenen... want anders krijgt uh, Obama zijn begroting niet rond. Gaat dat nog spannend worden voor Obama, denkt u? Nou, dat is op dit moment heel erg spannend. En ja, dat is het in eerdere instanties nooit echt geweest. Hè. Om de havenklap uh, elke zoveel maanden moet dat schuldenplafond worden opgehoogd. Um, en dat is elke keer een, uh, op papier een uh, gigantische strijd tussen de Democraten en Republikeinen. Um, als puntje bij paaltje komt, is het tot nu toe elke keer zo geweest dat op het laatste moment, en dat kan een paar dagen of een paar uur van tevoren zijn, dat het plafond toch wordt verhoogd. En als dat niet gebeurt, dan wordt er voorspeld, uh, dat is inmiddels op, op heel veel financiële, uh, financiële analisten roepen dat, uh, dat de aandelenmarkt wereldwijd in zal storten, uh, dat er 5 uh, biljoen. Uh, uh, en het, le uh, het leenmechanisme wat er nu bestaat uh, verloren gaat in feite. Rentes omhoog zullen knallen, dat de dollar instort, uh, dat dus ook werkloosheid gigantisch toe zal nemen. Op papier zou iedereen zeggen: van nou, dat kan niemand zich veroorloven. Dus ze zullen wel gek zijn als ze dat schuldenplafond nu niet verhogen. Maar daar staat tegenover dat de Republikeinen, die daar dus dan wel in mee moeten gaan, daar zitten gewoon een aantal mensen bij die uh, uit die Tea Party komen, ja, die niet. Ja, dit, dit niet, niet eens zien. Er stond gisteren een verhaal in de Washington Post... van een lid van het huis van afgevaardigden, Ted Yoho. En die heeft gewoon gezegd van... nou, ik vind het eigenlijk wel een goed idee... om dat schuldenprofiel niet te verhogen. Want ik denk dat dat stabiliteit zal brengen op de wereld. In de financiële markten. Omdat de wereld dan zal zien dat Amerika nu echt wel bezig is... om de schulden terug te brengen. Nou, dat is zo'n waanzinnige onzin... Daar kan je eigenlijk gewoon alleen maar... Ja, nou, onzin. Diepe droef bij kijken. De, de, de Chinese vice-minister van Financiën... die maakt zich ook grote zorgen over... Ja, die, die... maakt zich zorgen en, of hij zijn geld richt. terugkrijgt. Maar als het schuldenplafond niet wordt gehoogd... zal dat zeker niet gebeuren. En je ziet nu de laatste dagen al, eigenlijk de hele week... al sinds de shutdown bezig is... Uh, dat uh, de aandelenmarkten steeds verder teruglopen. En nou, ik, ik durf met uh, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... te voorspellen dat de boel helemaal in zal stort... op het moment dat het schuldenplafond 17 oktober niet wordt maar gehoogd. Maar dan even terugkomen op de rol van Obama in dit geheel. Vind ik hem... Toch weer te wijfland optreden. In de zin, het is natuurlijk, hij heeft te maken met die harde kern van Tea Party-aanhangers uh, in, het, in het congres. Maar hij zou als president zou hij natuurlijk gewoon zijn machtspolitiek sterker moeten aanzetten. Ja, maar dat heeft hij gisteren ook gedaan, toch? Hij heeft gisteren Is hij toen... nu pas begonnen, maar hij kijkt, hij kijkt naar mijn smaak toch veel te veel. En daarmee lijkt hij trouwens wel een beetje op zijn voorganger Bill Clinton. Die keek ook altijd naar de uh, opiniepeilingen. En dan ging hij pas handelen. Dat doet Obama ook. Ja, maar ik geloof niet dat dat nu het geval is, Dat hij naar de opiniepeilingen kijkt. Ik denk eerder, hij zit nu gewoon in een positie dat als je hierop toe gaat geven... Nou, dan blijven de Republikeinen komen. Die gaan dan op elk ander punt gaan ze verder proberen te onderhandelen... Verder proberen te gaan. Maar Obama heeft gisteren gezegd, toen uh, Biener van de Republikeinen zei: van nou ja, we kunnen echt niet opnieuw stemmen over de shutdown, want uh, ik heb geen meerderheid, dus dat gaat niet lukken. Heeft Obama gezegd: nou, volgens mij heb je dat wel. Kom maar met die stemming. Dus die, die, ja, die, nou, dat die... bedoel ik. Hij zou dus veel meer op dit punt moeten doorpakken. en niet moeten, moeten afwachten. Dat wil zeggen, dat heeft hij de afgelopen dagen te veel gedaan naar mijn smaak. Ja, dus veel meer eerder moeten interveneren. En eigenlijk in kan zaak. hij dus niks leren van het optreden van Clinton... in een soortgelijke zaak eerder. Nou ja, Clinton was wel iemand die ook lang wachtte... met een heleboel zaken, maar uiteindelijk als hij een beslissing nam... dan ging hij er ook voor, zogezegd. Ja. En dat is bij Obama, vind ik dat altijd... hij is wankelmoediger, vind ik, in zijn optreden. Wankelmoediger? Twijfelend? Besluitloos? Ook, zeker, in zekere zin wel. Als ik een voorbeeld mag noemen. bekend bekende voorbeeld eigenlijk over de chemische wapens in Syrië. Er zijn, nee. Vele van zijn voorgangers hebben altijd een, ergens een lijn getrokken. He, als het ging om Kennedy en de Cuba-crisis... Nixon en Yom Kippur, zelfs Carter in eh, 1979 met Afghanistan. Obama heeft gezegd, ja, die chemische, inzet van chemische wapens... dat is de, de, de red line, gezegd. Ja. Nou, toen was het zover. En toen ging hij weer twijfelen. Hij trok hij zijn been weer een beetje terug... Waardoor we in een hele rare situatie beland zijn, die op, op zich nou niet zo heel slecht geëindigd is. Ja, met een vreedzame ontwapening van die chemische ja, wapens. Maar dat is, niet, dat is niet zijn verdienste. Nee, u nee, weet afgeen, het zeker. Daar ben ik, ben ik, nou ja, zeker. Maar in ieder geval, ik ben er vrijwel van overtuigd dat dat nou niet echt zijn opzet was. Om het op die het manier Dat is allemaal het voor ongeluk gegaan. In zekere zin wel. <lacht> Robert uh, u komt nu even, We gaan u opnieuw even contact met u zoeken. En ondertussen praat ik hier door met de heer Bokshoorn... Vindt u Barack Obama een sterke president? Dan moet je de, eigenlijk de vraag stellen... wie is hij nou eigenlijk? En dat, is, dat is mij niet, staat mij niet helemaal helder voor ogen. Uh, want hij heeft veel kanten van voorgangers, zou je kunnen zeggen. Hij is, zoals ik al zei, soms wat uh, wijfelend en wankelmoedig. Uh, als je kijkt naar zijn, uh, zijn binnenlands beleid, daar zit iets van idealisme in. Hè? Niet voor niets was zijn kernwoord change, toen hij daarmee begon... Uh, hij maakt zich sterk voor homorechten. Hij maakt zich sterk voor die Obamacare. Dat zit erin. Er is ook een andere kant, die is vaak wat minder belicht. Dat is dat hij toch ook een beetje lijkt op zijn voorganger Bush junior. Als het gaat om die inzet van die drones in het buitenlands beleid. Dan is het de machtspoliticus die hij vertegenwoordigt. Dus hij heeft vele facetten, vele kanten. Maar hij heeft in zijn eerste periode dat hij aan het bewind is... toch wel redelijk wat bereikt. Dat is zeker zo, maar ook Nauwin niet zoveel... dat hij daar al uh, de geschiedenis in kan gaan als... hij uh, ja, gaat natuurlijk de geschiedenis in als de eerste Afro Amerikaanse president. Dat, daar is hij uniek in. Maar uh, wat nou zijn staat van dienst is uh, naar uh, twee termijnen... dat staat mij nog niet helemaal voor, helder voor ogen. Het is niet zo dat u vindt dat hij te vroeg gepiekt heeft? Hij is door de buitenwereld te vroeg op het schild gehezen. Dat is zeker zo, hè, met zijn Nobelprijs voor de Vrede. Dat was natuurlijk een grote grap, eigenlijk... Ja. Uh, daar staat hij zelf ook niet op te wachten. Maar de, de verwachtingen waren in het buitenland enorm hoog. Ik probeer contact te krijgen met Christen vertel. maar dat lukt allemaal niet. En het is vervelend, want het is de tweede keer al dat we geen verbinding hebben met haar. Halverwege een gesprek valt ze in één keer weg. Nou, Als u een vergelijking moet maken op welke voormalige Amerikaanse president lijkt Obama dan? Nou, eigenlijk niet op één. Zoals ik al net al zei, het is, uh, hij vertegenwoordigt vele kanten. Maar niet tegenwoordig, voorgangs... maar een beetje op. Nee. Nee, ik, ik kan hem niet, nou enigszins met Clinton zou je kunnen zeggen. Zijn retorische vaardigheden. Het is natuurlijk wel een, een, een woordkunstenaar. Dat is zeker zo. Maar Clinton was veel meer weer een president van het volk. Hij is inderdaad, wat Verdel zei, veel meer de professor-president. Uh, dus toch iets uh, afstandelijker in zijn woordkeuze. De, de twijfel die Clinton ook al had, uh, heeft hij ook wel ten toon gespreid. En dan houdt het ongeveer wel zo'n beetje op. Uh, wat hij van Bush heeft, zoals ik al zei, dat is toch... Enigszins dat machtspolitieke ja. en toch doorgaan. En met George die... Washington bijvoorbeeld, daar wordt hij soms wel mee vergeleken. Ja, ik zie dat niet zo eerlijk gezegd. Nee, nee, nee. hij vergelijkt zichzelf natuurlijk graag met, met uh, uh, de Amerikaanse president die de slavernij afschafte. Uh, maar verder zie ik eigenlijk niet zoveel gelijkenis. Dank u wel. Bram Bokshorn. Hij is directeur stichting Atlantische Commissie. En ook bedankt Kirsten Verdel, Amerika-deskundige die nog steeds ergens in een studio in Den Haag zit. Zonder verbinding. Ja, het kan verkeren. Dit is radio 1. Het is 1 minuut over half 12. Hier is Jan van der Putten met het nws journaal De Russische president Poetin eist excuses van Nederland voor de arrestatie van een Russische diplomaat in Den Haag. Poetin zei dat tijdens een Aziatische top op Bali. In Moskou werd vanochtend al de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen vanwege het oppakken van die diplomaat. In de Eerste Kamer is het debat begonnen over de pensioenplannen van het kabinet. En het is de vraag of de voorstellen voldoende steun krijgen. Een coalitie van VVD en PVDA heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. In Utrecht is een PVDA gemeenteraadslid opgestapt omdat hij geld heeft verduisterd van de dakloze krant. Het gaat om 40.000 euro. Het raadslid van de Roest was penningmeester van die dakloze krant en gebruikte de pinpas van de krant voor privébetalingen. En in Amsterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van huiselijk geweld. Hij werd geraakt in zijn hand en been en is naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de Amsterdamse politie was hij bewapend. De politie kwam af op de melding dat hij zijn gezin bedreigde. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nu is tijdens het eerste half uur van deze gids.fm in één keer... Een file ontstaan. Spontaan Jolande van der Velden. Helemaal spontaan Felix op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Eembrugge en knopend Hoevelaken 4 kilometer. Het wegdek is daar vervuild geraakt. Moet schoongemaakt worden, daarom is de rechte reis ook dicht. Met Felix Zo Zometeen een Siciliaanse burgemeester met een anti-mafia shirt. Hier zijn de cardigans. Kargens komt uit Zweden en Nina Persson zong. En dit nummer kwam van het album First Band on the Moon uit 1996. Vara. De, gids .fm. de wereldontvanger. Willem van noot. goedemorgen. Twee onderwerpen vandaag. Waar ga je het eerst over hebben? Eerst over een van de meest afgelegen plekken ter wereld. Namelijk het eiland Koninkrijk Tonga. In de zuidelijke Stille Oceaan. Een archipel van 176 eilanden. Dat is hier Ongeveer 16.000 kilometer vandaan. Nou sinds kort ligt Tonga iets minder geïsoleerd, want het land beschikt nu zo'n anderhalve maand over een heuse glasvezelverbinding met de rest van de wereld. En de openingsceremonie van die kabel was een heel serieuze aangelegenheid. Een, het leek een beetje op een kerkdienst. Yeah. En alle hote methoden van Tonga waren erbij. Het is my great honour and indeed privilege to welcome you to this historic occasion to launch the first Submarine fiber optic cable for Tango. Vol trots was dat uh, Robert Bolori, de, de baas van het, uh, van het glasvezelbedrijf... over een droom die is uitgekomen. Meer dan 800 kilometer glasvezelkabel over de bodem van de zee. Die voorziet Tonga van supersnel internet... en dus betere communicatie met de buitenwereld. En daarmee hopen ze dat dat zal zorgen voor een economische impuls. En dus voor banen, want aan die banen, daar, uh, de, daar hebben ze een groot gebrek aan. Maar Willem Frank, het zijn toch prachtige tropische eilanden. Komen er dan geen hordes toeristen op af die zorgen voor werk? Nou, dat valt een beetje tegen... Uh, Zoveel toeristen komen er niet naar, naar Tonga. Misschien ligt het wel te afgelegen. In elk geval is het toerisme de afgelopen vijf jaar gestagneerd. Het levert lang niet genoeg werk op om al die jongeren... die jaarlijks van school komen ook een baan te bezorgen. En veel hoogopgeleide Tonganen vertrekken daarom naar het buitenland. En die glasvezel moet dus voor banen zorgen. Is er al iets van te merken? Uh, ja, in die zin dat er in Tonga voor het eerst een commercieel... Callcenter is geopend. Dat heet Procom Services. Daar zitten nu 35 mensen. Zij zijn de helpdesk van het nationale telecombedrijf. En dat, dat callcenter Procom is nu in Australië en Nieuw-Zeeland... op zoek naar klanten die bijvoorbeeld hun ICT-helpdesk willen uitbesteden naar Tonga. En directeur Sissi Kalalafine van Procom. The project for Australia, excluding Japan. By 2016, the industry is going to be worth 9.5 billion. If we just aim for something like 0.001 of a percent, it's enough to be felt. The impact will be felt in our little small island nation. Volgens FINE wordt in die hele regio van Australië en Azië, daar wordt voor miljarden aan helpdesk werk uitbesteed. En als uh, Tonga daarvan nou een piepklein deel kan veroveren, dan zou dat volgens de directeur van het call center van grote invloed zijn op haar landje. In the past we've been ons of uh, relying on, you know, agriculture um, and the, these industries and also tourism, But... Now we need to move with the times. We need to create new job opportunities by creating a new industry. Ja, ze zegt dus dat ze ze waren altijd afhankelijk van de agrarische sector, van het toerisme, en nu moeten we met de tijd mee nieuwe banen creëren in een nieuwe sector en het opbouwen van een ICT-industrie in Tonga. Dat kan nu dankzij glasvezel. Nou, het callcenter van directeur Sisi Kalalafine kan als zij genoeg klanten binnensleept... daar in Nieuw-Zeeland en Australië duizend tonganen aan het werk zetten. En dat is heel wat op een bevolking van ongeveer 100.000. Klaar met Tonga? Zeker. Ander onderwerp. Waar komt dat vandaan? Nou, Van het ene eiland naar het andere, naar Sicilië, naar Messina. De, de havenstad daar in het uiterste noordoosten van het eiland. Messina heeft namelijk sinds de zomer een nieuwe burgemeester. Der Spiegel schreef er een groot stuk over. Renato Accorrentini... Een beetje een eigenaardige man. Uh, Acorinti moet ik zeggen. Een voormalige gymleraar. Uh, hij hult zich in uh, Free Tibet T-shirts. Hij is voor een vrij Tibet. Hij draagt ook al T-shirts met anti-maffia teksten. Regelmatig loopt hij op blote voeten daar door de stad. En Acorinti die woont samen met zijn dementerende moeder die hij ook verzorgt in het stadhuis van Messina kent hij heel goed. Daar uh, heeft hij al tientallen jaren bij dat stadhuis actie gevoerd. Bijvoorbeeld om, om fietspaden aangelegd te krijgen of tegen de privatisering van de waterleiding. Nou, Deze burgemeester dat klinkt niet echt als iemand die zich gedraagt zoals Berlusconi. Maar welke politieke partij hoort hij? Nou, van Berlusconi moet hij inderdaad helemaal niks hebben. Hij is niet gelieerd aan een traditionele partij. Uh, Aquarinti is een, een outsider. In 2002 uh, werd hij bekend. Hij begon toen een, een protest tegen de bouw van, uh, van een grote brug. Die Messina met het vasteland zou moeten verbinden. Het was een prestigeproject van, uh, van Berlusconi. Hij moest miljarden gaan kosten. Veel Europees geld zou erin gestoken worden. En Acorinti, die organiseerde het verzet. No Ponte kreeg daarvoor veel steun en dat hele project wordt waarschijnlijk ook helemaal afgeblazen. Nou, deze zomer won Acorinti de burgemeestersverkiezingen met een boodschap tegen corruptie. Uh, een breuk met de gemeentepolitiek waar de Messinezen al een halve eeuw aan gewend waren. Uh, burgemeester Acorinti. Het verde publiek dat er lang was, dat zich Città Giardino, is de stad met minder verde van Italië, want de politiek, die ladrona, samen met corrupte en corruptoren, ja, Messina, zegt hij, was ooit een groene, bloeiende stad. Maar de dieven, de, hij bedoelt daarmee de, de corrupte politici, die hebben de stad onderling verdeeld. Daardoor zijn de parken en de pleinen die zijn verkwanseld. Aquarinti wil Messina groener maken. En bovendien staat zijn kantoor de hele dag open voor Messinezen die over van alles en nog wat met hem willen praten. De wachtkamer zit propvol. En om het stadhuis zo toegankelijk mogelijk te maken voor zijn burgers, heeft Aquarinti direct persoonlijk alle tourniquets uit de lobby verwijderd. Een Siciliaan die tegen corruptie is... die heeft natuurlijk wel iets te vrezen van de maffia, denk ik dan, of niet? Dat zou je wel denken. Drie jaar geleden nog heeft de Comora een, een, een burgemeester van een plaats in de buurt van Napels doodgeschoten. Dat was een burgemeester, een beetje op dezelfde lijn als Acorinti. Hij was anti-maffia en hij zette zich in voor het milieu. Maar de mensen om Acorinti heen... die maken zich meer zorgen over de lange werkdagen van de burgemeester. Dat hij zich eerder zal doodwerken... Dan dat de maffia hem te grazen zal nemen. Dat denken zij. En Renato Acorinti zelf, die vindt zijn burgemeesterschap één groot avontuur. Niente, questa è una bella avventura. Maar di questa avventura straordinaria che stanno condividendo tanti in tutta Italia, ovunque. Ja, Een avontuur, en dat wordt in heel Italië meebeleefd. Hij krijgt via Facebook reacties vanuit het hele land. Mensen bedanken hem uh, en die zeggen tegen hem... dat ze nu de hoop hebben dat, iets, dat men iets kan veranderen. Dus de burgemeester van Messina. Willem van den Noot, hartelijk dank. Ze houdt zich voor haar kunstproject... vooral bezig met haar eigen website en sociale media. En daarop vertelt ze over de reizen die ze maakt... voor haar steeds verder uitdijende verzameling. Wat ze verzamelt, dat vertelt ze via Skype vanuit Bulgarije. De webwereld van uh, Janne Willems. Ik heb 1400 volgers op Twitter en ik ben 6 uur per dag online. Ja, je bent momenteel bezig met een bijzonder project dat je bijna over de hele wereld zou brengen. Seize Your Moments. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik op mensen afstap om hen te vragen een mooi moment van de afgelopen week te tekenen. En dat doe ik in treinen, in parken, overal. Ik ben op het idee gekomen omdat ik mijn eigen mooie momenten bijhield... en erachter kwam dat als je nadenkt over wat er goed gaat op een dag... dan word je gelukkiger. Dus ik dacht, weet je wat, dit idee is zo goed. Dit ga ik met mensen delen. En toen bedacht ik een site waarop mensen mooie momenten kunnen insturen. En dan zie je dat mensen opvrolijken. En in treincoop dat ze met elkaar gaan praten. Omdat natuurlijk iets heel vrolijks en raars is... En dan ontstaat er gewoon heel veel contact met elkaar. En dat is gewoon heel mooi. Ik ben Janne en ik verzamel mooie momenten. Want daar word ik blij van. Zou u me willen helpen door een mooi moment van de afgelopen week te tekenen? Een kersenboom in de buurt van Randwijk. Daar kwam ik zomaar langs, al hardlopend. En uh, toen heb ik uh, een zak vol kersen daar gekocht. En die heb ik hardlopend meegenomen. En ze, waren, en ze waren niet eens tot moes gegaan. Dus. <laughs> Doe je goed. Um, ik vond in Servië... vond ik het gewoon heel mooi... dat er was een wat oudere vrouw... en ze kon gewoon niet meedoen. Ze zegt van ja, ik wil wel meedoen... maar ik heb gewoon niks goeds in mijn leven. En vijf minuten later... kwam ze naar me toe met een grote glimlach op haar gezicht. Mag ik toch een kaartje? En toen tekende ze... hoe haar zoon aan het voetballen was. En ja... Dat vind ik wel gewoon te gek. Dat je die verandering wel bij mensen teweeg kan brengen. Heel Europa ben je doorgereisd. Wat zijn de verschillen tussen landen? Uh, die zijn uh, vrij groot. En ook weer heel klein. Uh, in onderwerpen zie je bijvoorbeeld dat in Zweden en Finland... er meer momenten over seks getekend worden. Omdat mensen daar opener over seks praten. Bijvoorbeeld Nederlanders, die willen nog wel eens vaker een compliment wat ze gekregen hebben tekenen. Dus dat zijn een paar van de opvallende dingen tot nu toe. Ik ga uh, zondag eigenlijk altijd naar het bos, naar een graf van mijn opa. En dat is echt mijn leuk moment, mijn rustmomentje. Dat is het. <laughs> en stel, ik heb ook een bijzonder moment dat ik wil delen online. Hoe werkt dat dan? Oh, dan ga je gewoon naar mijn site en dan kun je je tekening uploaden. En dan zet je er nog een beschrijving bij. En dan kies ik hem uit, ja of nee, en dan komt hij online. Uh, ik selecteer op of het een echt moment is. Als iemand zegt, de vakantie in Thailand was zo gaaf... dan denk ik, ja, wat maakt hem in Thailand zo gaaf? Die kleine tijdseenheden, die kun je veel beter onthouden... dan de vakantie was zo tof. Dus het gaat gewoon echt om dat hele kleine, dat hele korte. Want daar heb je het meest aan. Je hebt ook je eigen YouTube-kanaal, Seize Your Moments... Wat is daar allemaal te zien? Dan zie je bijvoorbeeld een filmpje in Keulen waarbij een bruidspaar aan het tekenen is omdat we hen op straat tegenkwamen. En je ziet in Wenen dat mensen daar ook aan het tekenen zijn en aan de slag gaan. Wat hast uh, u gemaakt? Dat zou de Kölner Dom zijn. Kölner <laughs> Dom, oké. Okay. En wat heb je gemaakt? Oh, een familie. Can, uh, het plan is om in december naar Azië te vertrekken. En tot die tijd blijf ik vooral in Sofia. En in Sofia ben ik bezig met de Azië-voorbereiding. Dus uh, contacten zoeken. Dus daar ben ik gewoon mee bezig. ben... Uh, Europa nog aan te afronden, dus mijn verhalen aan het opschrijven en zo. En gewoon tussendoor blijven bloggen en de verhalen die er zijn... blijven delen, want ze zijn heel mooi. En dat zei momentenverzameler Janne Willems van Sees Your Moments. Alle links naar dit project vindt u op de site. Hier is kleine Steve of Steef, met zijn discipelen. 21 jaar oud, het nummer Forever, dat eerder is uitgevoerd, maar ik weet niet 21 door wie. Uh, Little Steven and the Disciples of Soul. Little Steven, ook wel Steven Van Zijnd geheten, zo treedt hij ook op. Of Miami Steve, onder die naam uh, staat hij ook soms op het podium. naar de Gids. Fraudeurs mogen geen bankrekening meer openen, tenminste als het aan Fleur van Eck ligt. Zij is directeur van Fraudehelpdesk. En ook post- en telecombedrijven en internetleveranciers moeten verplicht worden om fraudeurs te blokkeren. Volgens Sandra de Jong van de Consumentenbond is dat een belachelijk idee. Goedemorgen, mevrouw de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Van Eck. Goedemorgen. Ja, u zou in de studio in Den Haag zitten. Daar zit u ook, maar die lijnverbinding met de studio de dagen is helemaal kapot. Er worden gesleuteld, gewerkt. Er zijn 36 technici in de weer. En dat komt hopelijk weer goed voordat we hem opnieuw moeten gebruiken. U vierde gisteren tien jaar bestaan van uh, Fraude Helpdesk, mevrouw Van Eck. De Nationale Helpdesk voor vragen en meldingen over fraude. En u kwam met het voorstel om het fraudeurs moeilijker te maken... door ze geen bankrekening meer te geven. Waarom dan? Nou, u moet zich voorstellen dat... Uh, Oplichters natuurlijk altijd gebruik maken van uh, uh, de dienstverleners uh, om hun uh, business uh, te uh, organiseren. Dus banken, uh, telecombedrijven, ze hebben natuurlijk een telefoon nodig, ze hebben een, uh, een postbus nodig, uh, ze hebben uh, een, een, een, een drukker nodig om... Uh, no op te stellen en al dat soort partijen, die kunnen natuurlijk signalen krijgen van de, vrouw de helpdesk en of van de politie om ze in te lichten over het feit dat ze dus een, een oplichter faciliteren. Dus op het moment dat ze ermee bezig zijn, die oplichters, dan moeten die signalen komen van welke partij dan ook. En op dat moment moeten de maatregelen genomen worden. Ja, we hebben daar gisteren uh, overigens ook met de Vereniging van Banken over gediscussieerd. Uh, de banken verwezen ook nog naar een goedlopend meldpunt uh, van de politie... Uh, waar wij ook weer met samenwerken. Als je het hebt over marktplaatsfraude bijvoorbeeld... Um, dan uh, hebben ze daar ook een goedlopend project dat er, uh, als er daar signalen binnenkomen en daar is dan ook nog een officier van justitie aan verbonden, dat dan uh, uh, signalen doorgezet worden naar de banken en dat de banken dan vervolgens rekeningen blokkeren. Dus het werkt zelfs al. Het werkt al, maar u wilt dus verder gaan. Ook post- en telecombedrijven en internetleveranciers die moeten verplicht worden om fraudeurs te blokkeren. Nou ja, wij zijn, wij zijn al goed bezig hè, in een project uh, onder het uh, Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing om bedrijven uh, uh, met name bij te staan uh, om criminaliteit uh, te bezweren. En daar uh, loopt al een project in en uh, er zijn ook al uh, goede samenwerkingen, maar het is allemaal nog uh, incidenteel. Het is nog, een, het is nog niet een echte structuur aangebracht. Nee. En daar hebben we eigenlijk een oproep over gedaan gisteren aan het kabinet. Van gaat dat nou eens eventjes in een, in een, in een wet gooien? Dat, dat daar natuurlijk goed gevalideerd wordt. Het moet natuurlijk niet zomaar nee, nee, hier en daar zitten. Sander de Jong van de Consumentenbond. Ik zei u vindt dit een belachelijk idee. Waarom vindt u dit een belachelijk idee? We vinden niet dat je mensen kan afsluiten van het sociaal leven. We vinden trouwens alle begrip natuurlijk dat banken waar gefraudeerd is of telecombedrijven die niet goed behandeld zijn, dat die willen optreden tegen fraudeurs. Dat moet ook zeker mogelijk zijn. Maar volledig afsluiten van betalingsverkeer gaat ons een stap te ver. Dan zet je iemand ook buiten de maatschappij en kan je ze ook niet controleren natuurlijk meer. Want nu kan je rekening in de gaten dan houden bij fraudeurs en dan niet. Dus wij denken dat er andere mogelijkheden zijn in de plaats van iemand volledig uit te sluiten van het hebben van een telefoon of een rekening. Zo, over die andere mogelijkheden, mevrouw Van Ecke, u hoort het, iedereen heeft recht op een bankrekening. Ja, helemaal waar. Als ze brave, brave burgers zijn en de brave gewoon doen wat de wetgevers heeft opgelegd, maar als partijen willens en wetens gewoon natuurlijk de bol lopen te tillen, dan vinden die horen gewoon in de bakken thuis. Laten we even wel wezen, moeten we niet de wild op zijn kop gaan zetten. Dan moet dat de eerste rechter een uitspraak oh. hebben gedaan of vindt u ook op het moment dat die vrouw wordt geconstateerd? Natuur nou ja, kijk, dat is een beetje het probleem. Uh, uh, politie en justitie uh, hebben uh, uh, natuurlijk heel wat prioriteiten. En uh, je ziet gewoon dat financieel-economische criminaliteit heel vaak niet aan de beurt komt... omdat er zoveel fysieke criminaliteit uh, plaatsvindt. En dat uh, moord en doodslag gaat natuurlijk altijd voor dit soort uh, uh, zaken. En dus komt politie er, en justitie er heel vaak niet aan toe om uh, te op te sporen en te vervolgen. We hebben het overigens ook nog eens een keertje over een hele hoop buitenlandse oplichters. Hè? Goed georganiseerde ja. criminelen. Dus mevrouw uh, van de consumentenbond die heeft het misschien over de burger om de hoek. Hè? Die uh, misschien eens een keertje via marktplaats de boel een, een verkoper probeert te tillen. Nee, maar, maar dit, zijn, het, echt, dit zijn echt zware ja. Ah ja. Mevrouw ja. begon eerst natuurlijk over de marktplaatsfraude. Dus vandaar de reactie ook uh, op de Nederlanders die daar plaatsen, uh, die gebruik van maken. Internationaal opererende criminelen is natuurlijk niet direct een consumentenbond aangelegenheid. En dat daar nou, tegenover. Zijn we het allemaal over eens. U, u, u werkt samen met consumentenbonden door ganz Europa. Dus het zal wel internationaal ja. aangepakt kunnen worden. Ook door, ja, we, van uw kant. Want de consumenten die worden er de dupe van wellicht. Nou, als er inderdaad fraudeurs zijn die aangepakt moeten worden... en vanuit criminaliteit opereren... is het natuurlijk iets anders dan inderdaad uh, de consumenten toegang ontzeggen. Maar volgens mij hebben we het daar ook niet over. Want mevrouw en ik zijn het over eens dat je fraudeurs moet aanpakken. Uh, als we het dan hebben over degene waar wij voor spreken... dus de Nederlandse uh, consumenten en zaken die in Nederland gebeuren... zeggen we helemaal afsluiten is niet mogelijk. Maar waarom inderdaad niet bijvoorbeeld onder verscherpt toezicht stellen daarin? Nadat een, uh, daarover geoordeeld is, overigens door een rechtelijke partij. Wat en wat houdt dat dan in? Verscherpt toezicht stellen? Dat je voor beperkingen oplegt aan het gebruik van een bankrekening. En bijvoorbeeld uh, geen rood staan, zodat daar geen fraude mee gepleegd kan worden. Bepaalde toezichten die je erop stelt. En die kosten kan je bijvoorbeeld ook, nadat uh, iemand daartoe veroordeeld is... Uh, zelf laten betalen door die fraudeurs. Mevrouw Van Eck, is dat een goed uh, idee? Nou, ja, ja uh, theoretisch wel. Maar uh, de praktijk leert dat uh, de, de oplichters zich niet zo makkelijk uh, laten vangen. En dus uh, ook heel veel gebruik maken van stroommannen. En uh, je moet er gewoon alles aan doen om het, uh, het verdienmodel kapot te maken. Want het gaat natuurlijk altijd om geld. En je moet zorgen dat ze dat niet binden. En dus heb je uh, alle uh, partijen hard nodig en het is natuurlijk uh, heel erg goed dat uh, alles uh, wordt uh, verwezen naar overheid, uh, opsporing, vervolging en toezichthouders. Maar wij zitten in de praktijk gewoon met 20.000 meldingen, uh, ongeveer nu alweer, uh, van uh, slachtoffers die... Uh, niet uh, geholpen kunnen worden door de politie... sterker nog, gewoon teruggestuurd worden. Mevrouw de Jonge... een niet eens wordt opgenomen. Mev mevrouw van Eck wil gewoon eerder ingrijpen. Daar komt het op neer, klaar. Ja. Kijk, wat er gebeurt nu al, wat mevrouw van Eck ook wel terecht zegt... meteen doorgeven, signalen delen en daar dagen samenspannen. Laten we daar in ieder geval mee beginnen... en zorgen dat dat goed uitgevoerd uh, daarin wordt. Maar om te beginnen met zeggen, ja. van besluiten bankrekeningen af... dat is uh, een stap die volgens ons dat later komt. U wordt het op dit punt niet eens. Dat is een mooie constatering. Fleur van Eck, directeur van de Fraude Helpdesk... bedankt voor uw komst aan de studio... In Den Haag en Sander de Jong van de Consumentenbond weer aan het werk. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dan nog de tv vanavond. Vanavond begint Sprakeloos. Adi Boomsma praat met mensen die ernstig stotteren. En daarvan zijn er in Nederland wel 175.000. En de aandoening kan een verwoestende invloed hebben op iemands leven. De zeven stotteraars in het programma volgen een intensieve cursus waarin ze allemaal technieken leren om het stotteren de baas te worden. Kunnen ze daarna een toespraak houden voor de familie? Sprakeloos om tien voor half tien op Nederland 3. En Close Up gaat over Salvador Dali. U weet wel die magisch realistische schilder van de hoge witte paarden met extreem lange poten, van vreemde voorwerpen in de directe omgeving, de rode lippen, sofa, noem maar op. Hij werkte zelf keihard aan zijn imago. Kent hij die opgedraaide? Is van hem nog. En dat is te zien in close-up. Dat gebruik maakt van archiefbeelden die nog nooit eerder zijn vertoond. Te zien om 11 uur op Nederland 2. Zometeen op deze zender Lunch met Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Vrijdag om half 9. De eerste goal. Het is van Persie met de eerste goal. nederland Hongarije. Schoten en goal. Het doelpunt van het Nederlands elftal. En nog eens langs de lijn. Vrijdag om half 9. Radio 1.